Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. sippe democraten en blije republikeinen in de VS. Het is officieel: Donald Trump wordt hun nieuwe president. En dus is het groot feest bij zijn aanhangers. He's a good American. USA! USA! I think he's gonna kind of bring our country back to where it needs to be. We've kind of gotten off track in a lot of different areas. En ik denk dat hij onze economie en de betrekkingen terug te brengen. En ons in veel manieren. Trump won de belangrijke swing states: Wisconsin, Pennsylvania, Georgia en North Carolina. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de overwinning kan hem niet meer ontgaan. Een Britse tabaksfabrikant is er niet in geslaagd om het smaakjesverbod voor veeps van tafel te krijgen. Ze stapte naar de rechter omdat het besluit volgens hen onrechtmatig is. Maar die zegt dat de schadelijkheid en verleidende werking van zoete smaakjes op jongeren een feit is. En dus mag de Nederlandse staat ze verbieden om de volksgezondheid te beschermen. Er is volgende week een goede kans dat je trein niet rijdt. Het heeft te maken met de cao-onderhandelingen bij spoorbeheerder ProRail. Vakbond FNV eist een hoop extra salaris voor het personeel, maar ProRail zegt dat wordt veel te duur. FNV zei eerder al dat er vanaf maandag gestaakt gaat worden als ze er niet uitkomen. ProRail is bang dat er dan veel minder of helemaal geen treinen zullen rijden. En opnieuw is een groot merk in de winkelstraat failliet. Cosmetica-keten The Body Shop. In ons land zijn 24 winkels. Die blijven voorlopig open. De komende tijd wordt er gezocht naar een nieuwe eigenaar. Het merk heeft last van hoge kosten en concurrentie van onder meer lush en rituals. Deze vrouwen stappen ook niet zo vaak meer over de drempel bij de bodyshop. Nou, heel weinig nog maar tegenwoordig, ja. Ja, vroeger was het echt, hè, meer de bodyshop, ja. Voor de lippenstiften. Kijk, dat was toen ik 14, 15 was. En oh ja, dat luchtje, die musk, uh, white musk, yeah. white, ja, white musk en bodylotion, dat soort dingen allemaal, ja. En over hoe lang geleden hebben we het dan? <laughs> nou, 20 jaar. Komt hij er nu nooit meer? Eigenlijk nooit meer, nee. Deze week voegt Blokker ook al uitstel van betaling aan. Dat is meestal de laatste stap voor een faillissement. Ook die winkels blijven voorlopig open. Het weer grijs, maar wel bijna overal droog. Alleen het zuidwesten af en toe opklaringen met zon. En het wordt max 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geholpen op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, ZFM luncht. We luisteren plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. This is ZFM. I found a love for me. Darling, just dive right in for love. Uur lunchroom. Dit was Ed Sheeran met Perfect. Voor het actuele programma Goedemorgen Zandvoort... zoet ZFM Zandvoort een redacteur die het programma zelfstandig in kan vullen. Ieder zaterdag is het radioprogramma tussen 10 en 12 live te horen... vanuit de Rabbel Race Café in de Blauwe Tram... of vanuit de studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse Omroep...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 Niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw Maar ik weet dat ik van je, je hou Hou me vast Leg mijn hoofd hier op je schouder Hou me vast veel me zachtjes toch naar. hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Geen bij jou zeilen, is dan alles wat ik wil? Vraag me niet, zeg me niet. Besluit je allemaal om me heen. Praat niet met me. Hou me stilgevast. Worden grieven toch te kort. Als ik mijn hart bij jou uitstoor. praat niet met me. Hou me stilgevast. Hou me vast. Leg mijn hoofd lief op je schouder.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 Onderwerp deze keer... Leven en werk van J.C. Bloem. Uit 1887 tot 1966. De dichter van het onvervulbare verlangen. Waarvan zijn hele poëzie doortrokken is. De kosten bedragen 2,50. En ik heb u wel koffie of woord En iets lekkers. Opgeven kan u via de balie. 5740330. 5740330. En het is vrijdag 15 november... Van 2 tot half vier. Locatie: Pluspunt Centrum. In de blauwe tram. Suzy Quattro. De KenKen. Ken. ...maar ik kan wel aardig schreeuwen, vind ik zelf. Ervaringscafé. Op deze bijeenkomst van het café dit keer geen specifieke thema. Een middag om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan... ...over allerlei zaken die je bezighouden. Maar alleen luisteren, ja, dat mag natuurlijk ook. Het ontmoeten doen wij onder het genot van koffie, thee of fris... ...en wat lekkers. Ze houden van lekkers daar. Meer informatie, 5719393. En het is dinsdag 19 november, van 7 tot 9 uur s avonds. Locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. Ja, als je geen werk hebt, wat moet je dan? Juist, dan moet je solliciteren. Dat zegt de Janssen-Bagabin. Of winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de eerste week van november, dat was zon, mist en een stuk koeler. De eerste dagen van de week was er meer bewolking... met tussendoor toch nog een klein beetje zon. In de nacht kon het vaak mistig worden... en in de mist de overdag toch een beetje genop. Vooral vandaag en donderdag in de ochtend... is de kans op mist erg groot. De middagtemperatuur ligt rond de graad of twaalf. Op vrijdag en in het aankomend weekend verandert er weinig... en lijkt het er ook droog te blijven bij een temperatuur van 10 tot 12 graden. En af en toe een zonnetje. If he brings you happiness...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 Teardrop fall. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. llorar A mí me puedes hablar y estaré contigo cuando tristestar I'll be there anytime you need me by your side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 Before the next teardrop fall Dit was a Freddy Fender met Before the next teardrop fall. En ik ga een andere plaat draaien en dat is wel van Tangerine en Karim Bloemen. En dat is uit De Beste Zangers. To Must Heaven. ik dat hij begint. Daar komt hij aan. Ah, dan moet je wel de schuiven openzetten en dan gaat we het beter. Uit de laatste aflevering van de beste zangers. Facturen pluspunt is op zoek naar een gastheer of gastvrouw. Wil je mensen helpen? Een keer naar het ziekenhuis brengen, boodschappen doen, klusjes in de tuin of in een om het huis. We zijn op zoek naar vrijwilligers die de inwoners van Zandvoort kunnen helpen. Lijkt je het leuk om vrijwillige hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer en het is H O H N E R at En voor meer informatie zie ook de website van Plusmontzantvoort.nl. Douw op. This world is our home. Alright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 Instrumentaal van de week. De Haagse gitaargroep de Jumping Jewels was gebaseerd op de Fender Stratocaster-sound van de Shadows. Vooral ook door de toedoen van hun manager Herman Buttelaar... wist de groep met zijn professionele aanpak een internationale status te bereiken. Speciaal voor mevrouw, hier komt de Jumping Jewels met Wheels. 9 november dus aankomende zaterdag staat er een tent van de Royal Canadian Legion voor de Albert Heijn. Reinier Groenewegen en Ruud Jansen die alle weer een poppies aan het uit uitdelen. En de poppies, de klaproos, staat symbool voor het eren en herdenken van de Canadese soldaten die ons hebben bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Dat is dan 80 jaar geleden. En als je dan een mooie poppy draagt voor onze Canadese bevrijders de poppies worden ook gezien als een teken van hoop voor de toekomst. Dus iedereen een poppy en doneer een kleinigheid voor veteranen en nabestaanden. Doe, Peter Mevrouw.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 Of toch? Freddie Mercury, geboren als Farok Busaga, was een Britse rockmusicus. Hij werd bekend als de zanger en frontman van de groep Queen... en groeide uit tot een van de populairste rockartiesten en popzangers aller tijden. Hij stond bekend om zijn extravagante podiumpersoonlijkheid en zijn explosieve optredens. Hier is Freddie Mercury met Living on My Own.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 So Living on my own, down the field, I'm always walking to bed. wijkteam samen Zandvoort is weer een inloopprekuur gestart. U bent elke, elke donderdag van 9 tot 12 uur... van harte welkom in het pand van de pluspunt, Vleningstraat 55. Het wijkteam is er speciaal voor iedereen in Zandvoort... en biedt informatie, advies en ondersteuning. Als u ergens niet uitkomt, staan we klaar om u te helpen met allerlei vragen. Of deze nu gaan over financiën... Welzijn, zorg of wonen. Ook als u zich zorgen maakt over een andere buurtbewoner, kunnen ze u bijstaan. Wilt u juist bijdragen aan de hulp van anderen in uw buurt? Ook dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij denken graag met u mee. De shelter Thunder. Sound of silent. Hello darkness. My offer. I've come you again Because a vision softly creeping Left its seats while I was sleeping And the vision Dit was Percy Schletsch met My Special Prayer. Ook bij Pluspunt kun je nu lijndansen. Onder begeleiding van een ervaren docent leer de basispassen en gaat het uitgebreid worden met allerlei mogelijke variaties. Lijndansen of verschillende muziekstijlen. Kosten bedragen 40 euro per blok van 8 lessen. Aanmelden via de balie 5740330. 5740330. Of via www.plus.zandvoort.nl En het is elke vrijdag van half twaalf tot half 1. En het is locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Doord met de Nederlandse. Toen was geluk nog heel gewoon. De kick. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Zeg weet je nog, het lijkt zo lang. 40 jaar na jouw idee. Waarbij de tijd, je bent die jaren kwijt. Al heb je van geen dag een centje spijt. Oh, die crisis komt! Is echt zo lang. geleden. Coat en bie eerst op de tv. U allebei een hele grijze kop en een beetje dikke net zoals wij. Een op een twee kaart speelde kans. En die mens van voor het laatste de Frans. Je is die patje wou wat er nog komen zou, maar jij was bij haar en zij bij jou, toen geluk nog Geluk heel gewoon, hè dat was vroeger. Vroeger was het geluk heel gewoon. We gaan door met Michelle, de Overlanders. Michel, de Overlenders. Michel. weer op van deze week. Graag ben ik er volgende week bij u terug en ik eindig mijn uitzending met Anneke van Griesbergen. White Roses. Een hele goede week en een goed weekend en graag tot volgende week. Every